Uw. Goedemiddag, ik ben City en dit is het nieuws van NOS op 3. Grote zorgen bij Tata Steel, de staalfabriek bij IJmuiden. De Amerikaanse president Trump dreigt om importheffingen in te voeren op staal en aluminium. Waardoor dat voor Amerikaanse bedrijven dus duurder wordt om bij Tata Steel te kopen. Ze hopen niet dat het daar zover gaat komen. Ook de onderhandelingen. Daarvoor zeg ik ook. We moeten in gesprek blijven met de Amerikaanse regering. En voor het staalbedrijf is het ook zo. Altijd uiteraard in gesprek blijven met je klanten. Laat zij ook maar druk uitoefenen. Op de maar Tata stieelt zich met alles rekening te houden... dus ook dat de importheffingen er gewoon gaan komen. Gemeenten, politie en veiligheidsregio's worstelen met het platform X. Op sommige plekken wordt nagedacht om ermee te stoppen. Dat komt deels doordat het imago dat X krijgt... maar ook door het teruglopende bereik. Ook deze mensen in Amsterdam zien de politieberichten niet. Gebruikt u wel eens Twitter of eigenlijk X... Uh, nee, liever niet. nee, liever niet. Nee man, Twitter heb ik niet man. Ja, er zijn al zoveel apps, zoveel websites. Wat zou dan een goede oplossing zijn voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio of misschien wel de gemeente? Ik zeg ATV. Ja, bij lokale media kijken dus, om daar updates te zien over bijvoorbeeld een brand in de stad. De politie denkt er trouwens over na om naar een ander platform te gaan of zelf een eigen site of app te beginnen. En een concert van Brian Adams in Australië... is vanwege een bijzondere reden afgelast. Een rioolverstopping is de boosdoener. In de buurt van de arena in Perth... waar de zanger zou optreden... zat er een blokkade van vet en vochtige doekjes in het riool. De autoriteiten waren bang dat als concertgangers... massaal naar het toilet zouden gaan... alle wc's daar zouden overstromen. Mensen die een kaartje hadden gekomen... ...krijgen hun geld terug. Zaterdag staat Kylie ook in de Australische alleen, Arena. Dan is het probleem als het goed is opgelost. Het weer, het is een grijze dag bij een graad of vier. Alleen in het noorden breekt af en toe de zon door. Op andere plekken regent het af en toe. En s'avonds mogelijk ook wat natte sneeuw. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 We're going to dance, we're going to dance and have some fun. fun. Is life folk like making it new and especially at a show, show Feeling kinda high like a Hendrix haze Music makes motion moves like a maze All inside of me, heart special The of the rhythm, Where I wanna be Come on, blowin', and grow, with electric eyes You dip to the die, baby, you'll realize Baby, you'll see the fog inside of me Baby, you'll see that rhythm is a key Get, get with it, wait it, can't think, quit it, quit it. Stomp on the street when I hear a funk group You play a pop, like follow shoot Baby, just sing about the groove Sing it, groove is in the heart het begin van het tweede uur Zandvoort op zaterdag... met uh, Delight en Groove is in the Heart. Het uh, tweede uur, een uh, gezellig studio... Want deze radio bestaat 35 jaar alweer. Joepie. Joepie de poepie. Ja, zeker, zeker weten. Ja. Nou, ja. Benno, we hadden het net over oh. de, de, de races en dergelijke. En de Bierburg natuurlijk. Ja, Bierburg. Ja. Nou vind ik in één keer een spotje ook in mijn computer. En dat, ja. dat staat bij Bierburg. Oh, ja. Paasraces. Oh, oh, laat eens horen. En eens even kijken wat dat is hoor. Ja. ja. De paas races op ZFM Zandvoort en AB Radio worden u aangeboden door de Bierburg. De Bierburg vindt u boven de HEMA in Zandvoort. U kunt daar terecht voor een lekker hapje en drankje. Kijk, ja, ja. <laughs> mooi ja. Ah, ah, Leuk man. Even hey, voor de duidelijkheid, de zaak bestaat niet meer hè. Nee, nee, nee. Het nee, nee, is nee, geen reclame hè. Die is, een dat hapje frisse lucht, lucht kan je krijgen. Ja, nou, ja, okay. dat, dat je denkt, die ga even langs bij de Bierburg, ja. dat ja. gaat niet meer lukken. Weet hij trouwens niet of er überhaupt nog wat zit uh, daarboven? Want die deur is uh, eigenlijk altijd dicht hè? aan de ja, benedenkant. Er, er zat op een gegeven moment uh, zo'n yoga-instelling. Uh, Oké, okay, maar zit hij uh, er nog? Dat hij yoga-lessen kon doen. Nou, ik, ik heb het idee dat het er maar kort heeft gezeten. Maar ik, het kan net zo goed zijn dat ze er nog wel mee bezig zijn. Dat weet ik niet. Zeker, nou ja. dat, uh, Die, die, die uh, zijn natuurlijk op tijden bezig, dan draai ik me nog een keer om. Ja. Ja, ja, nou, je hebt gelijk ook. Dan ben ik niet ja. in het dorp. Nou ja. ik, ik denk, jij doet ook wel aan yoga, maar... Uh. Met het lijf van mij. <lacht> Ondertussen in de studio ook al uh, enige tijd aanwezig... Uh, Joost Zijlstra en Fred Heij. Hij is er ook weer. Ben je niet een beetje vroeg voor uh, entertainment voor jou, uh, Fred? Nee, nee uh, ik denk, uh, we gaan de verjaardag maar mee vieren. Nou, gezellig. Ja, Daar denk... haalt nog wat op te blazen. Hè? Ja. Oh, ja. oh, oh jij zorgt het voor je de, de kop je natuurlijk. Je ja. En de ziek later later zie, uh, zie ik wel een drie hier liggen. Ik denk, uh, hij heeft uh, hem gerepareerd. Een knalfuif, hè? Ja, uh, knalfuif. Knal geweldig. Uh. Dus uh, nee, hartstikke mooi. En uh, ja, dus uh, nou, dat gaan we vieren ook in het uh, tweede uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Ja, zeker. Daar uh, alle aandacht voor leveren. Hebben we natuurlijk. al gezongen eigenlijk? Hebben we gezongen? Nee, we Langs hebben niet gezongen. We hadden Rob en ik, zo druk om de, de watertoren op te bouwen. Dus, <laughs> ja. <laughs> nou ja, als we verderop in de studio kijken... dat zie je dan niet op de webcam oh, bij ZTV-Live...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 Ik, ik wil de studio behouden. Dat, niet, dat begrijp je wel, hè? Als wij, vijf, als wij 35 jaar bestaan... moet het de eerste studio niet gesloopt worden. Dus, uh, ja, dat is hij toch al. Ik zie net een fotootje voorbij komen. Dat, dat, nou, maar vol, een staan paaltjes nog. Volgens vol mij blijft er toch ook een, een gedeelte staan. Volgens mij moet er ja. wettelijk gezien... een gedeelte blijven ja? staan. Maar ik, ja? ik begreep dat alleen de bovenste gedeelte eraf ging, toch? Dat nee, ze, je dat je weg. Dat, dat ze mogen nee. herbouwen. Nee, ze hebben nu al Gewoon bijna, bijna helemaal gesloopt. hoor. Ja. Dus, uh, oh, ik, ik begreep dat daar... Ja, de, ja, zo was het ja, in het begin, ja. Het, ja. Dat was het idee. Ja, <laughs> dat was het, was, het plan. was het idee, maar er zat een tank in het midden... en die was toch lastiger dan dat ze dachten. Ja, ja, ja, nou, ja, dat ja. hadden we van tevoren wel geweten, hoor. Dus, uh, ja, maar, ja, zei je ook wel. Tuurlijk. Ja, dat denk ik wel, hè, toch? Nee. Tuurlijk. Nee. tuurlijk. Maar uh, ja, er komt wel iets moois uh, voor terug, dus... Uh,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 Kwart over 3 bij Zandvoort op zaterdag. Word wende ladies malste golden earring. Sometimes I, at the night. I lie awake and I watch her sleep. She lost in peaceful dreams. So I turn out the light. Lay there in the dark and the thought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 I love her Did I try in every way To show her every day That she's my only one And if my time on earth were She must face this world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 means to leave. And avoid that circumstance where there's no second chance Tell her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 Ook een uh, mooie tijd en uh, mooie dingen meegemaakt. En eigenlijk ik weet toen... altijd nog wel van jou... Uh, als je op de foto stond... Uh, met foto. de gro grote snoren, hè? weet je wel? Toen ja, er... nou, we hebben in de studio zelfs... nog een, een soort sch van schilderij hangen... waar ik inderdaad uh, ook nog met snorretje uh, sta. En uh, nog met allerlei collega's. Onder andere... Jaap, Jaapje Koper. En, uh, nou, en, en mensen... Ja, die ook ons ontvallen zijn. Maar... Uh,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 na-na-na. na na na In my high heels, shoes and fancy fads, iron down the stairs, held me a cab going, na-na-na. na-na-na. na-na-na. na-na-na. Oh, na, nay, na-na-na. na-na-na. na-na-na.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 Gelukkig, dus uh, we zijn inmiddels, we zijn de mannen in, in, onder de douche, of niet onder de douche, maar aan de thee. En uh, ik, uh, ik, nou ja, ik ben de, de, de, geen verbinding, maar de, niet maar aan de thee. Maar goed, het is rust en uh, we staan 1-0 voor en het is een, uh, ja, het is een wedstrijd die het schaffelt op het middenveld. Met heel veel, uh, ja, toch irritaties en kleine dingetjes. En uh, maar voorlopig staan we voor, dus als we zo het einde halen zijn we blij. En heel blij zelfs. Dus, uh, Zeker, mooi nieuws... Probeer maar zo meteen, als het wat is, epic en anders moeten jullie me bellen. En anders ga ik ze wel Ja, we gaan een nieuwe telefoon aanschaffen, hoor, hier. Ja, dus, okay. Het uh, oh, oh, oh. is wel uit Muiden, dus het is Het is alleen die van mij die niet... Ja, nou ja. Oké, tot straks, Pieter. Dankjewel. Hoi, hoi. Little buttercup, we can duck, cheat, snuggle up, and get stuck. Believe it or not, here comes a brother with glow. a glow, Well snuggling, bubbling, overweight, loving, hunger pro. So wants to go on a B.B. meal? The T.V. Let me take time to set your mind and your body free. We play school and I schooled. But not like this. We can toss and turn, rumble, tumble, and twist. Anything you want, I give it. Fantasies will live it, so let out and relax. Love with my lady, lady love with my baby girl. Spread your wings so we can fly around the world. Harmony, charm me, your fingertips are common me. When you drop the kisses, Susie Q, you drop the bomb on me. Stretch it, stretch it, flex it, flex it. Give me the permission, okie dokie, I'll bless it. Bless it like Buddha, Buddha as the best. We can lay down at the level, put your head on my chest. My lonesome doldo Tell your man one time What is this thing called love? I'm not quite sure As to what is going down But I'm feeling hunky-dory About the thing I found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 Als je belang lang genoeg wacht. Nee, je hebt nu Kendrick Lamar, heb je bijvoorbeeld. Nee, ja, dat is een hele Kendrick grote. Kendrick Lamar, dat ja. noem je ook wel eventjes Dat is wat. even een hele grote naam. Uh. Goeie Marakel. Ja. Ik wou mijn kleinzoon trakteren, die is fan van Kendrick Lamar. Ja, nee. was ik 800 <laughs> kwijt. Ja. Dat, Dan ga ik liever met hem aan de normale dieven. Nou, heb je er dus zelf een rol van. Goeie mirakel. Dat, dat bedoel ik, maar ja, reet ja. populair, die, ja, uh, die muziek. Ja, maar die is ook wel mooi hoor, die muziek. Oh, dat vind jij wel mooi.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 mooie euh, euh, prachtige composities oh. en uh, ja nee mooie muziek man ja, nou dat wordt het wel nieuwsgierig kun je die wat draaien van oh nee ik kan niet we zitten in de 35 jaar uh, terug <grijgene> nou ja, maar alles... toen bestond hij al hè. Kens, oh, is hij niet toevallig oh, 35 oh, oh, oh. Nee, ik zou jullie nog wat uh, vertellen we ja, mochten het, je, namelijk ja. aan het begin mochten er helemaal geen advertenties uh, uitgezonden worden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 Ja, en voor wie hebben we toen reclame gemaakt? Dat is natuurlijk de vraag, hè? Ja.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 deden wij deze quiz op de radio. Ja, ja, ja. En, en waar zat dat eigenlijk, dat Aladin? Dat Weet is, je dat ja, nog? wel dat zat uh, achter de Pakveldstraat. Een van die straten omhoog, uh, zeg maar, uh, richting station. Ja, daar. Oh, in het, in het oude Loodse buurtje, zeg maar. Niet, waar vroeger, niet, de, niet de, de stationsstraat, maar een eentje daarnaast, Ja, ja, ja, ja. Ja, dan heb je eerst nog de Brugstraat. Volgens mij de Brugstraat. En daarna, en daarna krijg je het uh, buurtje waar uh, de Pakveldstraat zit.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 57 En die stem ken je natuurlijk nog wel, want dat is uh, onze eigen Martin App. Stoker. Oh ja, ja, die hadden jullie toen al. Uh... Die hadden we toen al gestrikt. Ja. En, en het telefoonnummer, dat, dat was ook al veranderd. Dat was inmiddels Ik zat ook eigenlijk al veranderd. te wachten op vijf, uh, vijf cijfertjes of zo. Ja, ook wel, die, oh, die heb ik wel. Een compleet nummer. Die heb ik ook hoor. Die, uh, maar heb je die maar ook nog? moet ik uh, opzoeken, die moet zoeken, maar. Uh, ja. Nee, die heb ik niet zomaar eventjes uh, tevoorschijn. Mooi. Dus ja.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 Iedere zaterdag op CFM. Tussen 5 en 7 uur. Wat is een radioreilles? Ja, ja dit, dat, dat, dat, dat weet ik ook niet meer wat we toen gedaan Ging die dan theoretische stellingen doen of zo? Volgens mij uh... wel. Ja, volgens oh. mij inderdaad. Zo'n theoriequiz. Wat leuk. Van, uh, er komt een auto van rechts, moet je voorrang verlenen. Had je dat voor vandaag zo, in elkaar moeten zetten. en dit. dit uh... Ja, ja, ja dat was uh, Willem Brinkman uh, autorijschool.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 En de gemeente wil dat weg hebben daar, want ze willen daar gewoon woningen bouwen. Dat moet allemaal naar de Waardepolder. Dat, dat is natuurlijk een industriegebied en dat moet het vooral blijven. Dus weg uh, Zeker, maar Koolstegelhandel, dat was ook een hele grote naam in de regio. Ja, thuis. zeker. Ja, nog steeds misschien wel. Ja, is, dus, uh, uh, maar dan nou moet ik ook zeggen, ik kom daar wel eens in het buurtje. Ja. Uh, omdat mijn dochter repeteert uh, met, met de, met de Kennemer toneelgroep bij uh, Frame. Die Zit daar ook, oké. Okay. Maar soms, s'avonds, dan staat het onafzienbaar: allemaal vrachtwagens van de reis. Oh, ja. <laughs> ja, echt niet normaal. Ja, we hebben ze wel hebben een paar er veel, hoor. We ja. hebben veel auto's en ja. gewone auto's ja. natuurlijk. En de motoren, maar die staan Zo. natuurlijk allemaal binnen. Maar is, uh, ja. ja, die grote vrachtwagens, die kan je nergens kwijt. Nee, dus dat staat nee die op staan allemaal op, op straat. ja, ja. ja. ja. Misschien. Dat is niet handig, hè? denk ja. ik zo. Uh, nee, in de Woonwijk moet je dat allemaal niet willen. Dus. Nee, maar hij is dus heel groot geworden. Ja, en, en dat dankzij het adverteren op uh, CFM, dat natuurlijk. natuurlijk. Dus, dus, dus, uh, dus uh, bij deze, 02357. Ja. Ja. Met andere woorden, adverteer bij CFM. Je ziet hoe groot je kan worden. Precies. Wil je rijk worden? Adverteer bij CFM. Nou, Dolly. Ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou zullen we weer even het plaatje gaan draaien? Ja. Ik ja, vind ja, ja, wat heb, heb je, je? niks leuks ja. meer te vertellen? Nee, Sinti oh. Youngblad is hier uh. Uh. En ik, ik zou de evenementenagenda uh. doen. Oh, uh. oh ja, maar, de, ja, maar ik, ik, zie, ik zie alleen maar een dier uh, voor je. Dus ik denk, je bent nog niet zo ver. Ja, je zit naar de poes te kijken. Ja, ja. Ik zit naar een poes te kijken. Dan hij alles, hè? Ja. Oké, okay, <laughs> tot zo. <laughs>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 Me. If only I could I'd make this one a better place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 De vrije trap van Zandvoer nu die gaat over naar de rechtervleugel, naar Fernando. Fernando pakt hem aan en speelt hem terug naar Sylvio, Silvio, de rechtervleugel achter. Die Berg die is vandaag weer helemaal op dreef, Nigel Berg. Oh. Ja, krijgt de vrije trap mee. Blijft hem er maar even in, dan komt er misschien een gevaarlijke situatie. Daar gaat hij, oh nee, te snel. Even terug doen, weer opnieuw. De vrije trap van Zon op de middenlijn ongeveer.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 Ik ga er niet overheen, wordt verdedigd. Ik denk dat het goed moment is om nu even terug te gaan naar Zandvoort. Zeker, waar de zon schijnt, is dat bij jou ook zo, of niet? Nee, het is hier, het is hier donker, alhoewel... Hij prikt wel een heel klein beetje achter de bollen. Dus. Ja, nou, hij, hij in zit in de rechterkant uh, van mij, uh, de zon, oh, op dit moment. Oké. Okay. Oh, okay. Dus nou, ik, uh, ja, ik, ik heb jou zo wat gekjes erop dus opgesteld. Ja, helpen. dat is goed. Helemaal goed. Dankjewel, okay. Piet. Oké, okay, hoi. Hoi. hoi. Dat hoi. was uh, Piet vanuit uh, uh, IJmuiden, waar we vandaag spelen. Nou ja, op dit moment uh, 1-0 voor. Dat zijn uh, goede berichten. Net de tweede helft uh, begonnen, Dolly.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 De generaal neemt de macht over. Elke woensdag en zaterdagavond op ZFM. ZFM al 35 jaar hier in Zandvoorts. En vandaar dat ik ook even wat oude commercials er tussendoor draai. Een beetje de sfeer van vroeger proeven. Zo op deze zaterdagmiddag. Leuk toch? <middels> his response